60. Dat is meer dan 40 jaar geleden. Ja, ga ik dat potje nog maar eens roeren. Wat, moet kunnen. Zeker als de kok een handje wil helpen. Wat? Maurice Leus. De journalist die in de tijd die zaak gevolgd heeft. Ja, ik heb hem opgebeld. Hij is al een tijdje met pensioen hoor, maar... Uh, als je graag over Sylvie en haar vriendjes van toen wilt spreken... Dat is geen probleem voor hem, zei hij. Nee? Nou, dan voor ons ook niet. Guido, dat is het eerste wat we morgen gaan doen. Links achteraan. Dat zal er wel zijn, zeker. Ja, ja. Meneer Lus, commissaris van In. En uh, brigadier Verstappen, aangenaam. Goed, hè? Uh, sorry dat we wel laat zijn, maar uh, parkeren in Dammen is geen eenvoudige zaak. Uh, in Brugge wel. <laughs> <laughs> uh, gaat u zitten. Dank u. Dank uh, Wat drinkt u? Uh, hebben ze hier Ja. ...kennen ze hier ter luilenspiegel. Uh, Erik? Ja? Drie duvels. Uh, nee, nee, nee. nee. Uh, voor mij perrier. Twee duveltjes en een perriétje. Ja. Komt in orde. Uh. <clears throat> Zo, wat denkt u, heren? Zullen we eerst nog wat algemeenheden uitwisselen... ...of zullen we het meteen over Sylvie van der Voorde hebben? leus De vraag stellen is ze beantwoorden. Ja. <laughs> Wat ik graag vooraf wilde weten, bent u van plan de zaak te heropenen? Dat hangt er vanaf wat u ons kunt vertellen. En wat u mij wilt beloven. Beloven? Ik ben een oude man, commissaris. Ik wil justitie nog wel helpen waar ik kan, maar niet als ze me ervoor laat opdraven. U had graag uw naam hier buiten gehouden. Als dat zou kunnen. Ik beloof u dat ik de informatie die ik van u krijg zal proberen te bewijzen zonder mijn bron te vermelden. Bo. In dat geval, het is een lang verhaal. Ja. Ik neem aan dat u al een en ander weet. Absoluut, meneer Leus. Dat Sylvie van de Voorde Rijk was bijvoorbeeld, hè, tot de jetset van Oestende behoorde. En op 17 mei 1960 naakt en brutaal afgemaakt, teruggevonden is op het strand van Lombardzijde. En dat men nog altijd niet weet wie de daders zijn. Ja. Dat is ons ook al duidelijk, ja, ja. Waarschijnlijk mogen ze nooit gevonden worden. Ah, mogen Boze Tongen beweerden dat Sylvie van der Voorde een relatie had met een hooggeplaatst persoon. Ze was een mooie vrouw van eerder bescheiden komaf. En die combinatie is haar waarschijnlijk fataal geworden. Ze kon makkelijk gedumpt worden als ze haar minnaar van geen nut mee was. Zoiets? ja. ja. Uh, kende die boze Tongen ook een naam? Van horen zeggen. En dus met de nodige voorzichtigheid te vermelden. Inderdaad. Meneer Leus, doe poging. Edouard Burgraaf Bocourt de Berger. Ah, dat is een hele mond vol. Maar het is ook niet niemand. Oude West-Vlaamse adel, textielmagaat Intimus van Laken. Laken? Met een hoofdletter? Uiteraard. Ah, doe maar. En, voortgaande op de foto die u ongetwijfeld ook gezien hebt... ...geen onbekende voor mensen als Ludovic Krijtis. En Albert Leroy. En Adriaan Vinken, mm -hmm. ja. Krijtestoel de eerste plaats. Ah ja? Hij kende de burgraaf al van op de kostschool. En later trokken de twee toen nog jonge heren zich niet veel aan van de strenge huisregels... en maakten vaak samen een uitstapje naar de kust. Waar ze Sylvie tegen het mooie lijf liepen. Ja, maar niet toevallig. Krijters had toen al een relatie met Augusta Vonk, die Sylvie's beste vriendin was. En die had in de armen van Edouard heeft gedreven. Die kans is groot, maar ik herhaal, het blijft een gerucht. Alles, ja, ja, ja. Uh, twee duzeltjes, één periëtje. Okay. Alsjeblieft. Ja, dan, dank u wel, dank u. Gezondheid. Commissaris. Gezondheid. Plezier. Gezondheid, meneer Leus. <hums> ja. Zo, zo. Dus. Uh, Ludovic, Sylvie, Augusta en de burggraaf. Na, na de dood van Sylvie heeft Edouard zich een tijdje gedijst gehouden... maar hij bleef wel Augusta in het geheim ontmoeten. Het liefje van zijn vriend. Ja, meneer de burggraaf keek niet nauw, dus... Ah, weet je commissaris in die kringen komt daarbij dat Augusta zelf, toen ze zes jaar later zwanger werd... aan iedereen die het wou horen... vertelde dat Edouard de vader van het kind was... en dat zij al die tijd een verhouding met elkaar hadden. Met Edouard, met Kreit, later ook nog met Leroy en Vinke. Ja, ja. Augusta Vonk was ook niet bepaald vies van... Uh, het soort... kind dat ze bedoelde, dat is uh, Stefan Krijtis. Mm -hmm. Hij zou dus niet de zoon van Ludovic zijn. Ik heb er jaren geleden Notaris Leroy over aan de tand gevoeld. Volgens hem is Ludovic wel degelijk de vader en wou Augusta zich alleen maar wat interessant maken. Omdat ze één of twee keer met de burgraaf op stop was geweest. Dat zegt hij. Maar waarom zou iemand die met drie mannen te doen had, over een vierde alleen maar willen fantaseren? En waarom krijg ik de indruk dat de dood van twee van die vier heren meer te maken heeft met een 40 jaar oude moord? dat we tot nu toe konden vermoeden. En waarom, vraag ik me af... moeten we niet beginnen vrezen voor het leven van die andere twee? De zaak van de Voorde? Inderdaad, meneer de procureur. De zaak Sylvie van de Voorde? Maar dat is van de jaren zestig. En verjaard, dat weten we wel, Roger... Maar Pieter denkt dat het dossier gegevens bevat die een nieuw licht kunnen werpen op de dood van Ludovic Reites en Adriaan Vinken. Je gelooft ons niet, jawel. Jawel, maar... Uh... Als onderzoeksrechter heb ik het recht de dossiers op te vragen die ik wil. Natuurlijk, Annalore, daar moet je mij niet van overtuigen. Alleen is het in dit geval gewoon onmogelijk. Uh, waarom? Het bestaat niet meer. Wat? Het dossier van de voorde is verdwenen. Ja, ik weet wat ik zeg, want ik heb het onlangs nog zelf willen opvragen naar aanleiding van het gesprek met Mr. Buis. En ik heb je ook verteld aan de lore dat hij was komen pleiten om de nodige discretie in de zaken kwijt te zijn vinken. Ja. Hij is daarna nog eens langsgekomen. Tijdens dat gesprek is toen ook de naam van de voorde gevallen. En het feit dat Buis hieromtrent destijds zelf verhoord is. Wat? Heeft hij daar ook mee te maken gehad? Uh, me. Ja, nee, hij haalde het maar aan als voorbeeld. Hij is achteraf volledig vrijgesproken, maar zo'n vermoeden van betrokkenheid kan iemand zijn naam en faam schaden. Yeah, en uh, zeker van een magistraat. Ja, ja, ja, maar heeft hij er ook bij verteld dat het makkelijker is voor een magistraat dan voor een gewone sterveling... om de mogelijke bewijzen van zo'n betrokkenheid te laten verdwijnen? Ik neem aan, commissaris, dat u dat in zijn algemeenheid bedoelt en niet zozeer als een beschuldiging aan het adres van Mr. Buis. Ja, ik weet niet. De ene zaak waar ze naam bij genoemd wordt wil hij in de doofpot steken. Als een andere terug ter sprake komt, dan blijken ineens alle sporen verdwenen te zijn. In hoeverre kan hier nog sprake zijn van toeval? Het dossier van de voorde bestaat misschien al jaren niet meer hm? Zo'n dingen verdwijnen niet vanzelf, hè, meneer de procureur hm. En u weet net zo goed als ik dat de arm van meester Buys lang genoeg is om binnen de magistratuur een en ander naar zijn hand te zetten uh, Peter, hm. Roger, uh, sorry maar, ik moet weg uh, Waar naartoe? Ja, dat leg ik straks wel uit, ik ben over een uurtje terug Ja, maar wacht nu eens even, <lacht> Tja, het is wel belangrijk precies Ik heb geen idee Nu ja, erg is het niet we waren toch uitgepraat.